Het is tien uur, Martijn Eijhuis met het nos journaal In Boekarest is een vrouw gearresteerd... die vermoedelijk medeplichtig is aan de kunsthoven uit de kunsthal in Rotterdam. Het is de moeder van een van de verdachten die sinds januari vastzitten in Roemenië. De vrouw is al een keer verhoord, haar woning is toen doorzocht... maar daarna mocht ze toen in naar huis. Met daarover werden zeven schilderijen gestolen... onder meer van Picasso, Matisse, Monet en Gauguin. Ze zijn nog altijd niet terecht... Zo'n 150 inwoners van Haren zijn bijgepraat over het onderzoek... naar de project x -relle. Onder andere onderzoekleider Job Cohen voerde het woord. Burgemeester Bats en politiechef Dros boden hun excuses aan. Ze zeiden ook dat ze dat eerder hadden moeten doen... en niet hadden moeten wachten tot het onderzoek naar de relle klaar was. Eerder vandaag zei minister opstelde dat hij de twee steunt... en vindt dat ze kunnen aanblijven. In het publiek klonk gemor toen Cohen om acht uur wegging... om op tijd in de uitzending van Pauw en Witteman te kunnen zijn... Mensen vroegen zich af wat hij nou belangrijker vond. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Italië verlaagd. Het gebeurt vanwege de parlementsverkiezingen... die tot een onduidelijke politieke situatie hebben geleid. Niemand heeft er duidelijk de macht. Daardoor kunnen geen echte maatregelen worden genomen tegen de crisis, denkt Fitch. Het de Amerikaanse bedrijf Johnson Johnson moet een Amerikaan 6,3 miljoen euro betalen... vanwege problemen met een metalen kunstheup, heeft de rechter bepaald. Tijdens de rechtszaak bleek dat 40% van de patiënten last krijgt... doordat er metaaldeeltjes vrijkomen die kunnen leiden tot ontstekingen. De uitspraak van de rechtbank in Los Angeles is de eerste in deze zaak. Meer dan 10.000 patiënten eisen ook een schadevergoeding. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen regen en opnieuw grote verschillen in temperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het 6 tot 11 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 1 graad. Daar gaat het ook ijzelen en sneeuwen.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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Goedenavond. vandaag werd bekend dat op 87-jarige leeftijd oud-bondscoach Jan Zwartkruis is overleden. Centraal in zijn carrière staat natuurlijk de WK-finale van 1978 in en tegen Argentinië. Zometeen bellen we met Jack van Gelder, hij zat er destijds met zijn neus bovenop. Verder waren we natuurlijk bij in 10 bij de finale van de wereldbekerwedstrijd. Jan Smekens pakte de beker op de 500 meter. Ja, nou zeker hier in vol 10 dan, uh, dan ja, dat is dat echt super bijzonder. En... Ja, dan uh, daar ben ik echt heel trots op. Bij de WK shorttrack was het in alle categorieën net niet. Niels Kerstholt dus ook net niet. Hij kwam op de 1500 meter niet verder dan de halve finale. Als ik dan nu naar die finale kijk, waar die show Hamlen uh, ja, bijna won, ja, dan denk ik wel van, ah uh, ja, shit, weet je wel? We kijken vooruit naar het voetbalweekend. PSV moet naar Heerenveen. Een dik advocaat, de trainer van de PSV, Wond zich vanmiddag weer eens op. Volgens hem gunst Nederland PSV het kampioenschap niet. Het is al vanaf de tijd van Vergelder en Willy van den Kuilen... was het ook geen gunfactor naar, naar PSV omdat daar Philips achter zat. Er is helemaal niets veranderd. Het is nog precies hetzelfde. Nou nou, verder waren we bij FC Twente en bij Willem II. En hoe komt het toch dat de turnsters jarenlang geestelijk en lichamelijk mishandeld werden door hun trainers? Zometeen een reportage met oud-turnster Suzanne Beerpalt. Eerst gaan we naar Groningen, naar de enige wedstrijd die vandaag werd gespeeld in de Eredivisie. Groningen, nak Henk Kok heeft die wedstrijd bekeken. Henk, verdienen de wedstrijd uh, geen winnaar? Ja, de wedstrijd is inderdaad geëindigd in een gelijkspel, 1 tegen 1. En ik denk eerlijk gezegd dat FC Groningen iets meer had verdiend... maar FC Groningen heeft ook een heel groot probleem met het maken van doelpunten. Het is op Willem 2 na de slechtst scorende ploeg in de Eredivisie... en dat zegt ook heel veel en dat kwam ook tot uiting in deze wedstrijd. Het meest interessant was het eerste kwartiertje van de tweede helft. Groning kwam toen een voorsprong door Kieftenbelt. Er ging een hoekschop aan vanaf van Kierum de bal... die werd niet goed weggewerkt uit het strafschopgebied van NAC. En toen kreeg Kieftenbel de bal bal op zijn schoen en snoei en snoeihard vloot die bal achter de ter, ter, ter Raula, de doelman van Nak. Het was de eerste doelpunt in deze competitie van de Kieftenbelt. De vreugde bij FC Groningen was kort van duur van de volgende aanval. Die leverde een strafschop op voor Nak. Het was de Burnett die, bui, die uh, Hooi binnen het 16 meter gebied naar beneden haalde. Ik vond het eerlijk gezegd een beetje twijfelachtig. Een strafschop moet je niet krijgen, maar die moet je verdienen. Ik dacht meer aan krijgen, het gunnen van, uh, van Boekel een strafschop. Aan Nak. En Buis was degene die de strafschot benutte. En waarom had FC Groningen misschien iets meer verdiend? De tweede helft was uh, levendig, was uh, vol strijd. Vooral van Groningenkant, maar ook van Nakkant. Groningen streed vol voor de overwinning. Ik zag nog een prachtige kopbal van de Leeuwen. Een goede poging van Bakuna. Weer een schietend schot van Kieftenbelt. En in de laatste seconde van de wedstrijd ook nog een poging van, uh, van Lindgren. Uh, en Groningen had meer aanvallende intenties. Dat moet ook wel voor een thuisploeg. Maar dat had ook meer mogelijkheden en kansen in deze wedstrijd. Maar je moet die kansen wel benutten en dat heeft Groningen niet gedaan. Ik wil nog één opmerking maken. Groningen heeft nu een serie van drie wedstrijden achter de rug tegen PEC, Roda en NAC. En de trainer van Groningen nog steeds geen verlenging van zijn contract heeft gekregen bij Groningen. Die zei vooraf aan deze drie ontmoetingen. Ik begroot negen punten omdat we nu de mindere tegenstanders treffen. Van PEC werd met mazzel gewonnen in de laatste seconden. Van Roda werd verloren. Nijland zei daarover de directeur van FC Groningen. Het was een en tegen Nak werd vanavond gelijk gespeeld. Dus geen negen punten uit drie wedstrijden, maar vier punten. Maaskant, blijft hij of blijft hij niet? Ik denk het eerlijk gezegd van niet. Henk ook, ok, dank je wel. Ja, het bondscoach Jan Zwartkruis is dus gisteren overleden op 87-jarige leeftijd. Zwartkruis werd in 1976, na het vertrek van George Knobel, bondscoach van Oranje. In 1977 werd hij assistent van Ernst Happel... met wie hij Oranje een jaar later naar de WK-finale in Argentinië leidde. Na het WK kreeg hij weer alleen de leiding over Oranje. En eh, na mislukte kwalificatie stapte hij op in 1981. Nu aan de telefoon verslaggever Jack Vergelder. Jack, eh, jij hebt Jan Zwarkuijs een groot gedeelte van zijn carrière meegemaakt. Wat was het voor een man? Nou, het was een hele bijzondere man. Een hele lieve man. Uh, ik werd vanochtend gebeld uh, in de auto. En toen vertelde een redactrice van de Wereldwijd door dat, uh, dat Jan was overleden. En ik kreeg echt een beetje kipgevel. Ik was ook even stil. Ze zei: Zal ik straks terugwerken? Ik zei: Nee, dat is overdreven. Maar ik, ik was echt een beetje aangeslagen. Ik heb hem heel lang niet meer gezien en niet meer gesproken. Uh, maar het was een hele bijzondere man. Uh, een, een fijn mens. Een, uh, een heel integer mens. Een ongelofelijke liefhebber van voetbal. Van de puurheid van de, van de sport. En uh, ja, ik was, echt, ik was echt een beetje ontdaan. Ja, maar past hij dan wel in dat voetbalwereldje, die toch ook wel hard is? Ja, zeker wel. Hij kwam uit, uh, uit de militaire voetbalwereld. Uh, het Nederlands militaire elftal heeft hij uh, onder meer gedaan. Het was uh, een man die... Uh, maar, maar hij sprak de voetbaltaal. En, en dat sprak bij de spelers aan. Hij, uh, hij, hij had verstand van het spelletje. Hij was enthousiast. Hij was uh, geestdriftig. Ja, het was, het was uh, een, een, een voetbaldier waar iedereen uh, bewondering voor had, zeker. Als ik, als ik dit zo oplezen, het is natuurlijk van voor mijn tijd uh, van, voornamelijk, uh, uh, de, als ik dit oplees, dan lijkt het misschien wel de perfecte assistent. Ja, dat werd hij uiteindelijk bij Happel, uh, omdat men voor een eindtoernooi uh, een iets hardere hand wilde hebben, uh, een iets grotere naam wilde hebben. Ja. Uh, en ja, uiteindelijk was dat een, een, een, een vreemd soort uh, combinatie met Happel, want die hadden ook heel weinig contact, uh, Zwart Kruis en Happel. Dat was ook drie zinnen. En uh, in eerste instantie tijdens het WK uh, had, uh, had Happel duidelijk uh, zijn hand erin, hè, die, die bepaalde. Uh, maar naarmate het toernooi voorde, werd de rol van Zwartkruis steeds groter. En, en zag je ook de onzekerheid bij Happel een beetje toenemen. Ja, ja dus de grootste prestatie is dat natuurlijk geweest. Uh, dat WK van 78 Argentinië ging als assistent, dus mee van Happel. En jij, Jack, was de verslaggever van de NOS. Jij was daar ook bij. Na de groep zijde wilde Happel doelman Jan Jongbloed vervangen voor Piet Schrijvers. Luister naar Jan Zwartkruis. Ja. Het mooiste was dat Happel, die de volgende dag een wandeling deed... en. Uh... Naast me kwam lopen en ik zeg, uh, zeg Ernst, heb je nu Jan Jongbloed al ingeseind dat hij uh, vanavond niet speelt of morgen, ik weet nog niet eens meer. En toen zei hij, waarom? Ik zeg, waarom? Ik zeg, je bent zelf Altmeister. Ik zeg, maar Jan Jongbloed heeft ook twee, speelt ook nu twee WK's hoor. Mag die absoluut door de coach geïnformeerd worden dat hij gepasseerd wordt? Hij zei, doe, je spreken, je spreken, doe. Daar kon hij niet verteren. Daar had hij gewoon geen zin in. Maar hij had uh, wel de behoefte. Dat die sigaretten had hij altijd los in de hand. Het en het aanstekertje erbij. Hij gaf me die sigaretten en die aansteker. En hij liep vijf meter naar voren. Want daar liep Jan Jongbloed in, met een ploeggenoot. Die liep daar heel rustig en gezapig de wandeling uh, te doen. En hij ging naast Jan Jongbloed lopen. En hij even daarna de keerde hij zich om. En uh, hij, hij gaf zo de hand. En ik dacht, nou, hij moet de sigaretten en de aansteker hebben. En ik gaf hem de aansteker en de sigaretten. En toen zei hij, ik heb een goede gesprek met haar jongbloed gehad. Ik denk bij mezelf, wat krijgen we nou? Hij had amper zich met Jan, uh, zeg maar, onderhouden. Dus ik zie Jan uh, een half uur later en zo. Ik zeg, uh, smiddags, ik zeg tegen Jan... Uh, heb je een goed gesprek met Ernst gehad? Hij zei, Wat? Hij heeft alleen tegen me gezegd: doe over de tribune. Doe over de tribune. Ja, dat was dus uh, Jan Zwarthuis eigenlijk over Ernst Happel. Uh, en jij zei net al, zijn invloed werd groter. De, de, daar zover ging dus hij. Hij, hij kreeg hem wel een beetje dus aan de praat, die Happel. Nou, ik kreeg het zeker aan de praat. Want uh, na de wat gelukkig verlopen wedstrijd tegen Schotland met het uh, doelpunt van rip, dat uit de lucht kan vallen. Want toen uh, zaten, we bijna, zaten we bijna weer thuis. Toen heeft uh, Zwartkruis Happel kunnen overtuigen van het feit dat hij die jonge jongens erin moest zetten. En toen kwamen opeens uh, Poortvliet, Brands en Wildschut uh, in de ploeg. En dat was absoluut de invloed ja. uh, van, van Zwartkruis. Maar, en, maar, maar uh, hoe, hoe, hoe kwam dat dan? Uh, bleek het dan toch dat die, dat die jongens meer naar, naar uh, Zwartkruis luisterden? Meer dan naar Happel? Of? Nou nee, Happel Wat? hing een beetje aan de grote namen en uh, wilden het eigenlijk met, uh, met grote jongens afmaken... die kenden die ook beter. Ja. Uh, Happel, Happel was natuurlijk uh, een eindselkenger... die, uh, zodra hij met een, een ploeg bezig was, daar heel veel uitkreef, Maar het was niet iemand die zich heel erg oriënteerde in de nieuwe talenten. En daar was Zwartkruis juist wel weer een voorstander van en een kenner van. Ja, die heeft hem kunnen overtuigen dat hij uh, ja. die jongens in moest zetten. Ja. Goed, uh, ja, zoals we weten uh, pakt het daar onlangs alle uh, tegenwerkingen van de Argentijnen goed uit. En Oranje haalt de finale en speelt tegen het Gastland, Argentinië. Zwart kruis nu over de intimidatie in de katacomben van het stadion. Op een gegeven ogenblik gaat de zoomen. En dan binnen 10 seconden, 20 seconden, moet de ploeg in de gang voor de trap staan, Opgesteld de ploegen om gezamenlijk het veld te betreden. Nou, Ruud Krol was de aanvoerder en uh, had de deur geopend op het sein... Dat de spelers zich moesten verzamelen en ze gingen samen gingen ze de kelder in om voor de trap naar het veld te gaan. En ze stonden daar ongeveer vijf minuten. Nou, ik zal je vertellen, topspelers die gaan kapot. Die sterven drie keer in een kwartier. Dus uh, die kunnen daar niet tegen. Ja, en dan staan die spelers daar te trappelen met die aluminium noppen op die, op die vloer. En ze worden zenuwachtig en de ene maakt de andere. En Ruud Krol was ook al kwaad en die had al verschillende keren de scheidsrechters... had die benaderd en op zijn pol gewezen dat het tijd was dat die, die, dat die eruit moesten komen... tot het happel kwam. En die zei, Krol, go. En Krol ging met de spelers het veld op, met Oranje... Wat zeer ongebruikelijk is bij een wereldkampioenschap finale. Want dat is absoluut verboden. Ja, dat zou nu niet, meer gebeuren. <laughs> nu niet meer gebeuren. Toen gebeurde dat wel. Uh, Jack, er was meer ongewoons daar. Want jij zat naast Zwart Kruis op de bank. Ja, dat was eigenlijk vrij opmerkelijk. We hadden met de NOS uh, en, uh, en, en de KNVB uh, was er een, een afspraak gemaakt. Het was toen, dat kan je, je nu niet meer voorstellen... vrij moeilijk om van Argentinië naar Nederland te bellen. En uh, de spelers en de begeleiding van KNVB konden beschikken over uh, een verbinding die via onze radiolijn liep. Wij hadden een 24 uur verbinding van Buenos Aires naar, naar Hilversum. En daar werd in eerste instantie vanuit Mendoza en later vanuit uh, Buenos Aires zelf uh, een schakeling gemaakt... waardoor de mensen makkelijk naar huis konden bellen. Uh, dat gaf een dusdanige band met uh, de onderlinge band, zeg maar dat een van de, de verslaggevers uh, bij de finale gewoon bij de ploeg uh, ingeschaald werd. En dat mocht ik zijn, als jonge jongen. En uh, ik kreeg dus een oranje jack aan, ik kreeg een officiële pas aan uh, van, van uh, zijnde van iemand van de begeleiding. En uh, toen kwam ik op het veld en toen wilde ik op de materiaalkist gaan zitten van Henny Warmo van Adidas. Uh, maar toen zei zeiden Hapanayna en uh, Henny Doekheets trouwens, en ik zat dus in de koud... Naast de, naast de Zwartkruis en Wim en, en Zurbier bij die wedstrijd. Ja, dat was, dat was iets ongelooflijks. En ik heb Zwartkruis ook op het veld, uh, want de warming-up werd gemaakt op een, een veld naast het stadion. Zwartkruis de opstelling kunnen geven van de Argentijnen. Want op de tribune zaten eddie Poelman en even Aapel voor het verslag. Theo Komen was al naar de Tour de France. Vandaar dat ik er eigenlijk bij mocht. Yeah. En uh, toen kon ik Zwartkruis de opstelling geven. Ja, ik heb het van zo dichtbij mee mogen maken. Dat is uh, niet geweest. En, en, en ja, ook, ook Zwartkruis natuurlijk tijdens die wedstrijd meegemaakt. Ja. De Stoïcijnse, Stoïcijnse happel en de extroverte uh, Zwartkruis. Want bij wedstrijden was hij heel extrovert. En die zich echt heel erg manifesteren ook daar. Het was ja, geweldig om mee te maken. Zo dichtbij en zo absurd eigenlijk. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk verhaal. Uh, Oranje komt uh, in die exeketel achter. 1-0, hè. Is de ruststand. Iedereen verwachtte Dick Nannenga uh, in het veld na de rust. Maar Happel deed het niet. En nu Jan Zwartkuijs daarover. Ik roep naar, uh, naar Dirk Nannenga. Dirk, warm lopen. Warm lopen. En Happel, die gooit zijn sigaret zo neer. Wat Max doet, doen, Jan? Ik zeg, Ernst, we staan met 1-0 achter. We moeten aanvallen en we hebben niks aan de verdediging. Ja, maar goed, hij uh, luisterde dus niet altijd. Op een moment van Supreme deed hij dat niet. Die nee, ja, uiteindelijk komt Nanny er wel in. Hij maakt natuurlijk wel de 1-1. Uh, maar uh, ja, Happel was wat dat betreft, uh, hij bepaalde uiteindelijk toch. Hij was de eindverantwoordelijke... Uh, maar hij luisterde wel naar, naar Zwartkruis. Ik weet niet of Zwartkruis daar altijd uh, het gevoel van heeft gekregen... dat hij nee. door Happel serieus werd genomen. Maar uh, dat werd hij wel, want hij kon wel een aantal dingen doordrukken. Ja, en uiteindelijk heeft hij misschien toch geluisterd. <lacht> al, al, al wilde hij niet meteen toegeven. Nee, niet het moment. Want Happel bepaalde het moment. Net als vlak uh, voor de wedstrijd. Het gedoe met de manchet van een de kerkhof. Ik herinner me dat Happel uh, daarbij stond. En dat Happel zei, van uh, als hij niet mag spelen, nou, dan spelen we hier niet. Ja. En dat zou uh, Zwarthuis denk ik niet gezegd hebben op zo'n moment. Nee, dat was het maar goed dat Happel er was. Uh, al met al, uh, hoe, hoe gaan we uh, hem uh, herinneren, Jack? Als een buitengewoon en mens. Als een uh, buitengewoon uh, uh, ja, ambassadeur van het voetbal... En een man die uh, achter zijn naam heeft staan, dat hij uh, ook als coach of als assistentcoach, nee. maar eigenlijk waren het uh, co-coaches, uh, een WK-finale achter zijn naam heeft staan. En daar was hij en, trots en, op, hè? Ja, en er is niemand, echt niemand, die uh, met hem gewerkt heeft, die iets negatiefs over een zwart thuis wil zeggen. Oké, okay. Jack Vergelder. Dankjewel voor jouw woorden over Jan Werkuis. Gisteren dus overleden op 87-jarige leeftijd. De oud-bondscoach van het Nederlands helftal. Het Nederlands hookbalteam heeft in de tweede ronde van de World Baseball Classic knap afgerekend met Cuba. In Tokio liep de score op tot 6-2. En die Haaltkamp zocht direct na afloop contact met coach Robert Eenhoorn die natuurlijk tevreden was. Ja, nee, we hebben inderdaad uh, Cuba weer gewonnen. En ik uh, moet wel zeggen dat we de laatste tijd natuurlijk uh, vaak succesvol tegen ze zijn geweest. Maar je moet wel elke keer laten zien. En uh, ja, vandaag waren we verre weg de bovenliggende partij. Ja, zowel aanvallend als verdedigend. Ja, Diego uh, fantastisch gegooid. Uh, in de andere twee werpers ook. Vijf dubbelspelen geloof ik. Ja. En uh, uh, heel veel ongeslagen geslagen. Uiteindelijk zes punten gescoord. Maar uh, het had het nog meer kunnen zijn. We praten over het sterkst mogelijke Cubaanse team, hè? Ja, dit is inderdaad het beste wat, uh, wat Cuba kan brengen, inderdaad. Ja, dat klopt. Je bent heel dicht bij uh, zeg maar de, de final round, San Francisco. Nou, hebben jullie ja. van tevoren gezegd... Wij kunnen wel eens uh, dit toernooi gaan winnen. En toen werd er een beetje om gelachen. Heb je zo'n vooruitziende blik? Of ben je zo zelfverzekerd? Nee, maar ik denk dat wij uh, nogmaals een, een ploeg hebben: uh, een team hebben, wat, wat, ja, wat het gevoel heeft dat ze van iedereen kunnen winnen. En dan, uh, dan moet je je ook niet uh, verschuilen, dan moet je gewoon je doel hoog stellen. En dat hebben we inderdaad vanaf het begin gedaan. Niet zozeer als hoogmoed, maar meer ook het geval... Uh, omdat we dachten dat we een goede kans zouden maken. Maar nogmaals, we hebben één e wedstrijd gewonnen. We zijn er nog lang niet. We moeten het wel afmaken om uiteindelijk aan San Francisco te gaan. Normaal gesproken zou Martis nu gaan gooien... in je rotatie tegen Japan of Taiwan. Uh, hou je daar aan vast? Nou, goed, dat, dat weet ik niet. Uh, daar, daar, daar zal uh, over gesproken worden. Uiteindelijk maakt Hensley die uh, beslissing. Uh, wat natuurlijk ook goed is aan vandaag... is dat we maar drie werpers gebruikt hebben. Dus... Uh, ja, buiten diego om kunnen we iedereen gebruiken. En uh, morgen hebben we een rustdag, zullen we trainen. En dan uh, zal uiteindelijk de beslissing genomen worden wie er gaat gooien. Merk je al iets van uh, honkbalgekte in Nederland? Nou ja, goed, uh, niet als je in Tokio zit. Dat is een beetje moeilijk. Nee, niet, maar, maar ik bedoel ik de, de reacties. Ja, je krijgt, we krijgen heel veel reacties. Dat, dat is een feit. en uh, dat, is, uh, dat is aan de ene zijde mooi en aan de andere kant uh, ook, uh, denk ik, wel uh, terecht. Dat lijkt me ook. Robert heen -oorn was dat vanuit Japan. Uh, dat land is dus zondag de volgende tegenstander van Oranje. Japan is gewonnen met 4-3 van Taiwan. Het duel met Japan kunt u zondag live volgen via nos.nl. En dan is Andy ook weer de commentator. En de winnaar, dat is duidelijk, gaat door naar de halve finale. Bij de schaatsen in Heerenveen gaat het dit weekend niet alleen om de eindklassementen. Belangrijk natuurlijk, maar vooral toch ook om de laatste tickets voor de WK-afstanden over twee weken in Sortie. Vanavond werden de 500 meters gereden voor mannen en vrouwen. En ook nog eens een keer de ploegenachtervolgingen. Sebastian Timmerman, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Uh, de 500 meter bij de mannen. Dit seizoen het domein van Jan Smekens. En dus vraag je je af, won je vandaag ook? Ja, hij wint weer. Uh, echt bijzonder hoor. Zijn vijfde overwinning op rij en zijn zesde totaal van dit seizoen. Hij heeft op uh, één 500 meter heat na, heeft hij steeds op het podium gestaan. Doet dat trouwens ook in een goede tijd, 34-84. Uh, de Canadees Greg wordt tweede en Ronald Mulder wordt opnieuw derde. Uh, maar Smekens heeft echt het patent gekregen, zo'n beetje op, uh, op die eerste plaats. En dat niet alleen, uh, hij is daardoor nu ook al zeker van het eindklassement, uh, terwijl er zondag nog een heat op de 500 meter moet worden uh, gereden. En is daarmee uh, de eerste Nederlander die dat voor elkaar krijgt, dat eindklassement winnen. Dus dat is is uh, Een uh, unieke prestatie, opmerkelijk en indrukwekkend van Jos Mekens. Ja, absoluut. Het verbaast me zelfs soms ook. 34-8 hier in Tiel. vijfde wereldbeetje zegen op rij. En de eerste Nederlander ooit die een uh, 500 meter wereldbeetje wint. Dat uh, ja, is toch een mijlpaal. Nou, je somt het nu heel nuchter op. Je bent daar langzaam naartoe gegroeid natuurlijk, zeker tijdens dit seizoen. Maar ja, moet je inderdaad nog wel eens je arm knijpen? Ja, nou, zeker hier in vol Tiel Dan... Uh... En je wint en het publiek gaat helemaal uit zijn dak. En met zo'n tijd, ja, dat is echt super bijzonder. En, ja, dan, daar ben ik echt heel trots op. Hoe groot is de mijlpaal van die wereldbeker? Want je zei het net al even, dat is nog nooit een Nederlander gelukt. Ja, dus dat is echt een hele grote mijlpaal voor Nederland. En ook sinds lange tijd Europa. 91, oei Jens, Mai. Ja, dat is niet de minste. En uh, ja, dat ja, is gewoon bijzonder. Je had hem twee jaar geleden volgens mij ook al bijna... Um, dat was hak over de sloot geweest. Dit zijn echt worderspoenachtige cijfers. Elf keer gereden, uh, tien keer op het podium, zes keer gewonnen, vijf keer op rij. Ja, dat, uh, mijn doel was in de eerste World Cup constant worden. Daar hebben we echt super hard voor getraind. En ja, dan, dan is de beste graadmeter de wereldbeek overal. Ja, en negen keer op het podium van de tien keer is absurd natuurlijk. En dat is uh, denk ik een lange tijd geleden dat dat gebeurd is. En uh, ja, blij dat ik dat ben. Ja, Jans Beekens uh, wint zes uh, wereldbekerwedstrijden op de 500 meter. Nou, die kunnen we wel opschrijven voor uh, het WK in Sochi, hè? Ja, daar, daar moet natuurlijk de echte mijlpaal uh, ja. worden bereikt. Als eerste Nederlandse man wereldkampioen worden op de 500 meter. Uh, en hij is echt de topfavoriet. Hij is heel constant, heel solide. Ook in de races, opent niet alleen goed, rijdt prima bochten. Laatste 100 meter heeft hij voortreffelijk onder controle... Als hij zo rijdt in sortie, zie ik uh, zo 1, 2, 3 niet iemand die hem... Uh, het is een gewaagde uitspraak, maar van de titel uh, kan afhouden. Ik schrijf hem op. Uh, ja. Wie gaat hem vergezellen? Um, nou, dat, dat zijn degenen die uh, dit weekend bijvoorbeeld het tijdsnelste zijn. Over de 2,500 meters bij elkaar opgeteld. En dat klassementje wordt al wel aardig gemaakt hoor. Want uh, Ronald Mulder en Michel Mulder. Die reden trouwens tegen elkaar. Altijd leuk als tweelingbroers. Duel werd Nipt gewonnen door uh, Ronald Mulder. Uh, die weten dat het verschil tussen hen. En uh, Kjeld en Hein Otterspeer. De andere twee Nederlanders die, uh, die strijden om die twee laatste tickets. Toch wel behoorlijk is geworden na vandaag. Drie tiende van een seconde. Um, Mulders, de Mulders, Ronald en Michel, staan ook goed in het wereldbekerklassement. Wat ook nog meetelt. Dus... Als ze nou zondag die drie tienden niet verspelen... Dan, dan gaan zij met z'n tweeën, met Jan Smekens, naar het WK... zijn Speer en nuis de verliezen. Dus laat ik het zo omschrijven. Ze kunnen al heel voorzichtig de sokken en de onderbroeken gaan inpakken. Ja. Of de rest van de kledij daarbij komt, weten we zondag zeker. Maar ik neem aan dat als er één van de twee valt... dan krijgen we een skate -off, of niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, dat gaan we dan denk ik niet doen, hoor. Oh. Nee, dan, nee dan, dan gaan echt nuis en of otterspeer daarbij komen. Nee, dat, ze moeten er zondag wel echt serieus voor gaan rijden. Oké, okay, we zijn benieuwd. Dan de vrouwen, Sebas en Margot Bo brak. Zij is ziek. Uh, wat betekent dat met het oog op Sochi? Kan ze daar wel heen? Ja, ja, ja. ja. Ze oh. heeft het geluk namelijk dat uh, de, de vierde Nederlandse, zeg maar, die permanent rondrijdt in dat 500 meter uh, wereldbekercircuit, dat is Anis Das. De internationale limiet niet heeft gereden. Uh, daar kwam ze vandaag ook niet bij in de buurt. Bleef ze zo'n halve seconde van verwijderd. En dat wordt het geluk van uh, Margot Boer. Kunnen eigenlijk nu al wel uh, uh, gaan opschrijven dat Boer van Riesen en de vorige week reeds geplaatste Thijsje Oenema... Uh, Nederland gaan vertegenwoordigen ja. op die uh, 500 meter. Uh, 500 meter die trouwens vandaag uh, werd gewonnen door Jenny Wolf uit Duitsland. Meer dan een jaar had Wolf niet uh, gewonnen, vandaag doet ze het wel. Nipt voor bij Jingwang en Zhang Wali. Unema en Van Riesen deelden de vijfde plaats, waren zelfs uh, in duizendsten van seconden gelijk. Uh, dan is ook nog gereden de ploegenachtervolging. Vorige week uh, dubbel succes voor Nederland. In Erfurt de mannen en de vrouwen wonnen. Maar ja, wat opviel bij de heren, ging de samenwerking nou niet echt uh, dennerend. Hoe, nee. Hoe was het vandaag? Dat ging vandaag een stuk beter. Uh, Jorrit Bergsma werd vandaag vervangen door Jan Blokhuizen. Koen van Wij en Sven Kramer waren er weer bij. Uh, en die drie waren beter op elkaar ingespeeld. De onderlinge communicatie was wat beter wanneer er iemand even wat moeite had... Uh, om bijvoorbeeld over te nemen in zijn rondje werd dat goed opgelost. Ze lagen met nog drie ronden te rijden iets achter op Korea. Uh, maar dat verschil werd uh, daarna toch redelijk makkelijk gedicht. Sterker nog, Nederland wint met twee seconden voorsprong van Korea. En daarmee ook het, uh, het eindklassement in de wereldbeker. Bij de vrouwen reden, uh, Leenstra, Irene Wust en Linda de Vries. winnen van de grote concurrent van Canada. En daarmee ook het uh, eindklassement. Dus wat dat betreft was het uh, uh, bij de vrouwen en de mannen wederom succesvol. Maar zag het er een stuk beter uit dan okay. de vorige week in Erfoort. En, en tot slot zijn dat dan ook de basisopstellingen uh, over twee weken? Ja... Dat denk ik wel. Het hangt er natuurlijk wel vanaf of ze zich ook allemaal individueel kwalificeren. Kijk Kramer is al zeker. Maar Koen mm -hmm. van wij, Jan Blokhuizen moeten zich nog individueel kwalificeren dit weekend hier in Heerenveen. Maar dit lijkt mij wel een stevigere basis dan uh, met, uh, met Bergsmaar bij. Oké, okay, Sebas, dankjewel. Oké, okay. ja, Sebastian Tierman, uh, over de lange baan. Dan nu door naar uh, het short trekken. Goede, goede resultaat in Heerenveen. Geen goede resultaten in Debrecen. Daar is het wk shorttrack in Hongarije dus. Jorien Termors, een van de troeven van Oranje. Zeker van de vrouwen. Op de 1500 meter werd ze uitgeschakeld in de halve finale. En ze was dan ook blij dat de eerste dag erop zat. Nou ja, mentaal heb ik het op dit moment gewoon wel moeilijk. Ook met de thuissituatie en met mijn vader. En dat maakt het niet, niet le, makkelijk om topsport te bedrijven. En ik merk dat dat heel erg... Ja, me meesleurten in zo'n wedstrijd en ik merk dat ik uh, fysiek echt top ben, beter dan misschien het hele seizoen. Alleen mentaal uh, ja, is het gewoon uh, moeilijk en zwaar en ik merk dat de knap nog echt wel moet zetten vanmorgen omdat om, om, om het beter moet. Lijkt me inderdaad ongelooflijk lastig. Maar is het ook niet aan de andere kant dan een stimulans? Het is een hele vervelende thuissituatie met je vader. Maar dat het je juist extra motivatie geeft op een WK, dit podium. Ja, ook wel. Maar ja, het ligt een beetje aan. Aan de momenten per dag. De ene dag heb ik er, ja, voel ik me wat meer down over dan, uh, dan een andere dag. En dat uh, ja, maakt het soms wat lastig. Hoe ga je die knop omzetten? Nou ja, gewoon vandaag eerst weer even verwerken. Vanavond lekker relaxen en morgen gewoon weer... Uh, fris aan de, aan de start staan. Jorien Termors. Ook bij de Nederlandse mannen ging het niet goed. Freek van der Wart, Niels Kerstholt en Sinkie Knecht bleven alle drie steken in de halve finale zo ook weer van die 1500 meter. Kerstholt had er flink de pest in. Nou, weet je, ik baalde wel toen ik, toen ik zag, toen ik voelde dat ik die finale kon halen. Maar als ik kijk naar de afgelopen weken waar ik me niet heel fit voelde en waar ik gewoon uh, moeite had met Freek en uh, Shinky in de trainingen. Wat lag er dan aan dat je je niet goed voelde? Eigen fitheid kunnen zoveel dingen zijn. Ik moest gewoon rust bewaren. Uh, in mijn techniek blijven. Niet te veel, uh, niet overfocussen op mijn techniek, maar wel gewoon rustig lekker rijden. En uh, wachten tot het einde. En dat deed ik. En dan reek eigenlijk een hele goede rit. Ja, de, toen zat er ineens zat er veel meer in dan ik eigenlijk van tevoren had verwacht. En als ik dan nu naar die finale kijk, waar die Shao uh, ja bijna won. Ja, dan denk ik wel van. Uh, ja, shit, weet je wel. Ja, ik zag je ook in die eerste hit echt een prima indruk maken. Terwijl jij zegt, ja, ik voel me de hele week al niet goed. Ja, ik voelde me niet fit, maar in een wedstrijd uh, gaat de knop om. Ik ben wel iemand die, uh, zodra hij op het ijs stapt, dat ik weet van, uh, ja, nu moet ik het gewoon doen. Je, je kan je goed voelen, je kan je minder goed voelen, maar dat doet er vandaag niet toe. Je moet gewoon rijden. Je moet zorgen dat alles wat je kan doen, wat je in de hand hebt. Dat je dat goed doet. En, uh, en dan kan het ineens heel goed gaan. Kijk, je niveau is wel je niveau. En of dat nou ietsjes minder is in de training of niet. Dan moet je gewoon eigenlijk schijten hebben en gewoon gaan. Ja, en tot slot stranden ook de vrouwen achter volgingsploeg in de halve finale. Jorien Termors, Yara en Svander van Kerkhoff en Lara van Ruiven... werden derde in hun heat achter Zuid-Korea en Canada. Monsco's Jeroen Otter kijkt dan ook niet met een lekker goed gevoel terug op dag 1 van dit WK. Als we beginnen met de laatste wedstrijd, de relay dames, zie je toch eigenlijk dat we, dat we tekort komen als team. We hebben een paar goede individuele prestaties geleverd in, in zo'n relay. Dat wordt zeker met de start, we hadden een iets andere format dan gebruikelijk. En het werkte oké, okay, maar op een gegeven moment komen we gewoon snelheid tekort, verliezen contact met de nummer 2. Ja, en dan is het strijden met Rusland en uiteindelijk, ja, dan, dan beslecht je dat in ieder geval nog met een derde plek. Maar... Het is wat frustrerend dat je merkt gewoon dat we net even uh, dat contact in het begin van de wedstrijd, hè, na 12, 13 ronden, al missen. Ja, en, en dan hang je er zo'n beetje tussen. en dat is, uh, dat is geen lekker gevoel, maar uh, uiteindelijk wisten we al gedurende de afgelopen zes wereldbekerwedstrijden dat dat een beetje het niveau is van de Nederlandse dames in de relay. Ja, en Dan wordt het hier nog een keer bevestigd. Uiteindelijk eindigen we toch nog op een zesde plaats. Ja, dan een heel klein glimlachje. De mannen maakten een prima indruk, maar ik hoorde in alle drie de interviews met hen... het woord ja, net niet uh, balen, erg, shit, zei iedereen. Hoe vat jij dat samen? Nou, ik denk dat je het heel netjes hebt samengevat. Ja, ik denk als ik terugkijk, zal Nederland sinds jaar en dag geen vier in de top tien hebben staan. Maar het blijft frustrerend dat als je in de halve finale elke keer... He, dan gaan er twee over en je wordt derde, twee over en je wordt derde, twee over, twee over en je wordt derde. Dat is heel vervelend. Uh, maar het is nu helemaal zo. Uh, er wordt goed gereden, zeker. Uh, dat betekent uh, voor een voor Freek van der Wart, uh, wat toch meer een, een 500.000 meter man is, dat hij net wordt uitgeschakeld is, is uh, prima. Uh, dat geeft in ieder geval heel veel vertrouwen voor morgen. Dat zal hij misschien ook wel hebben uitgesproken. Nou, Shinki reed gewoon goed. Hij liet zich helaas aftroeven door, door een, een Japaner die de ruimte kreeg weer door een Koreaan om, om dan toch uh, uh, door te gaan naar een eerste plaats. En daardoor komt uh, Shinki op, op derde positie. Hij probeert in de laatste bocht nog wat. Lukte hem bijna, maar ja, uiteindelijk uh, derde plek. En, uh, en Niels kreeg gewoon een hele een sterke wedstrijd. Uh, fysiek sterk, uh, een goede, uh, goed hoofd op zijn schouders. En die verliest uiteindelijk ook van de nummer uh, goud en brons. Ja, uh, uh, wat je zegt, de best of the rest. Ja, Jeroen Otter was dat bondscoach van de short trackers. Hij sprak met Vlado Veljanovski. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen en wellicht nieuwe prijzen. In het Nederlandse Damesturnen duiken steeds weer nieuwe verhalen op... van oude die vertellen over vreselijke ervaringen met hun trainers. Schelden, agressie, verbaal en fysiek geweld. Een scheve machtsverhouding tussen trainers en jonge kinderen. Maar los van de incidenten is de vraag hoe kon het gebeuren? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Hij kon echt op je afstormen. En, en je gewoon uh, bij de nek vastpakken. Ja, um, het gebeurde dat wij gewoon dagelijks in de zaal kwamen... Um... Dat ik gekleineerd werd, uh, uitgescholden werd, dat ik, dat, dat ik het niet goed deed. Je hebt me meegemaakt met acute blessuren. Bijvoorbeeld dat je heel uh, agressief, luidvloekend uh, de magnesiumbak tegen de muur aansmeet. In, in plaats van naar dat meisje toe te gaan. Er werden woorden gebruikt die je in principe normaal niet hoort te gebruiken. Er waren dikke koeien of uh, nou, het woord ketwijf is ook wel eens naar voren gekomen. Schokkende verhalen zijn het vanuit de turnzaal. De Gouden Generatie met Susanne Harmes en Gabriella Wammes, onder meer, die hun ervaringen met coach Frank Louter uit de doeken doen. En nu Stasja Keuler en Simone Heitinga, die in hun boek De Onvrije Oefening vertellen over hun toenmalige trainer, Gerrit Beldman. Maar wat zit er achter die praktijken en waarom kon het er zo lang zo aan toe gaan in de trainingshal? Suzanne Berenpoot is zelf oud-turnster, momenteel coach en choreografe. Ze heeft zich verdiept in de omgang tussen trainers en turnsters. Werkt voor NOC NSF aan een project, sportief coachen. Heeft zij een verklaring waarom die trainers in de jaren 90 en begin van deze eeuw zo met hun turnsters omgingen? Ik heb het vermoeden dat uh, de trainers toen de tijd, uh, en dat mag, een hele mooie ambitie hadden. Een hele mooie droom hadden van, nou ja, wij gaan laten zien dat Nederland... Uh, ook tot de turntop kan behoren. Ze zijn zichzelf alleen denk ik, heel erg verloren in die ambitie. Uh, zij zijn daarin heel extreem gegaan... en hebben een beetje Oostblok-achtige ja, regime erop op nagehouden. En dat is iets wat ze uiteindelijk wel turmpestaties opgeleverd heeft. Maar het heeft heel veel slachtoffers opgeleverd. En ik denk dat dat in onze Nederlandse maatschappij niet uh, het goede voorbeeld is. Want wat namen ze ook mee vanuit dat Oost-Europa? Uh, psychologische oorlog voeren. Die, die vaak zo onder, de, onder je huid gaat zitten. Dag in, dag uit word je uh, gekwetst. En, en echt gekwetst op het bot. Waardoor je, je zelfvertrouwen nul wordt. Waardoor je jezelf niet, ja, niet meer als persoon waardig vindt. En dan wordt het van kwaad, wordt het erger. En ze raken gefrustreerd. Want het lukt niet, want die meiden raken geblesseerd. Of ze, ze kunnen de beweging niet. En ze zien zelf hun droom uiteindelijk uh, bijna uiteenspatten. Dus ze raken daarin steeds gefrustreerder. Nou ja, dan, dan, dan beland je situaties waar je niet in wil belanden. En dan klapt de kleedkamerdeur open en uh, hij stormt op mij af. En uh, hij pakte me bij mijn, uh, bij mijn keel vast, bij mijn nek vast. En hij tilde me de lucht in en uh, spuugde me heel hard, keihard in mijn gezicht. Het zijn de verhalen van verbaal, soms ook fysiek geweld in de trainingshal. Waarbij de vraag zich opwerpt waarom turnsters hun trainers zo lang trouw bleven. Waarom er niemand ingreep waarom het zo lang heeft kunnen gebeuren. Als je het nu bekijkt, is het gewoon een groomingsproces geweest. Wat uh, grooming, dat hoort bij de loverboys. Uh, die weken heel langzaam hun slachtoffers los van hun uh, huidige situatie. Ze zorgen ervoor dat ze een afhankelijkheidsrol krijgen bij de trainers. Uh, die trainers kunnen dat natuurlijk fantastisch uitbuiten. Nou ja, als je losgeweekt wordt, heb je dus ook geen contact meer met je ouders. Uh, de ouders worden ook heel langzaam losgeweekt. Op jonge leeftijd wordt al verteld dat het storend is als de ouders op de tribune zitten... Dus uh, er wordt gewenst uh, dat je vooral niet op de tribune uh, plaatsneemt. Nou, dan is je kind negen en dan denk je, ja, dat is eigenlijk ook best wel logisch... want anders zwaait ze ook de hele tijd naar mij. Nou, dan gaat je kind hoger op. Nou, dan mag het dus nog minder. Ja, het is logisch, want op mijn negen mocht dat dan niet met mijn kind. Dus eigenlijk worden ouders, uh, omgeving, kind... alles wordt meegenomen in dat groomingsproces tot aan uh, trainers in omgeving aan toe... want die denken, hé, hey, het werkt. Want ja, het levert in eerste instantie misschien best wel prestaties op... En dan eh, krijg je een soort succesformule in een heel negatief proces. En het is zelfs tot aan het bondsbureau zijn ze gegromd. Want we wisten met z'n allen eigenlijk best wel wat. Maar niemand is opgestaan. En eh, je ziet dus ook dat bijvoorbeeld bepaalde toen weer teruggingen. Nou, dan, dan denkt de buitenstaande van, ja hallo, eh, zo slecht was die trainer dus niet. Ze gingen terug naar, ik zal maar zeggen, de tiran eh, die ze eerst zo hadden ervaren in ieder geval. Dat is ook weer heel bekend in dat groomingsproces. Je gaat terug naar degene die je, waarvan je afhankelijk bent. Uh, vrouwen die mishandeld worden in hun relaties... gaan regelmatig toch wel weer terug naar die man. Want ja, hij is ook wel eens lief. Of ja, maar hij geeft me toch een veiligheid. Want ze creëren het zo dat de buitenwereld onveilig wordt. Dus iedereen die eigenlijk aardig tegen hun doet, die wantrouwen ze. De problemen liggen op tafel. De Turnbond is er vorig jaar actief mee aan de slag gegaan. Heeft een gedragscode opgesteld, waaraan elke trainer zich heeft te houden. De toekomst moet in het teken staan van positief coachen. De hoop van Berenpoot is dat het dan gedaan is met de excessen. Ik denk dat je hiervan kunt leren om het vooral uh, nooit meer zo te willen doen. En er ook afstand van te nemen. Ik zie nu ook heel duidelijk dat bepaalde trainers daar gewoon ook afstand van nemen. Er zijn ook trainers die zichzelf heel mooi ontplooien en zelf tot de inkeer komen en een soort zelfreflectie hebben... en denken, hé, hey, ik ga het anders doen. Uh, het is voor hun misschien een beetje frustrerend... dat het af en toe deze verhalen nog naar boven komen. Van de andere kant, nou, laat zien en bewijs... dat het gewoon op een positieve manier hartstikke goed kan. Want één ding moet je goed voor ogen houden... dat is wel iets wat er ook nog als taboe op positief zeker sportief coachen ligt... is dat het soft coach is. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. We gaan niet vragen of ze alsjeblieft een oefeningetje willen draaien... Er wordt alleen gevraagd van hey, als het niet helemaal lek loopt, goh, wat is er aan de hand? Uh, wat kunnen we hieraan veranderen? Hey, het moet in een overleg gaan. En je mag ze af en toe best nog een, een hobbeltje overduwen. Alleen dat kan op een hele andere manier dan uh, ja, de overgeschopt worden. Suzanne Berenpoot was dat. In de bijdrage van NTN Cornelissen. Eén wedstrijd is er gespeeld. We hadden het al eerder over in deze uitzending. Groningen, Nak. In de divisie 1-1 werd het in het noorden. Bij de doelpunten vielen vlak daar rust. 1-0 door Kieftenbelt in de 48 e minuut. En twee minuten later, buis voor Nak uit een penalty. Filip Koken praat na met Kees Luiks van Nak. Kees, was dit het hoogst haalbare? Dat denk ik wel, ja. Dat, uh, ja je kunt altijd nog met echt een beetje kun je drie punten weghalen. Maar voor vandaag. Uh zijn we wel tevreden met een punt, moet ik eerlijk zeggen. Qua kansenverhouding was Groningen duidelijk in het voordeel. Ja, dat denk ik ook. Ik, uh, het was, uh, ja, hoe zeg je dat? Alle vrouwen en kinderen eerst was het een beetje. Dus, uh, op internationale vrouwendag? Ja, op internationale vrouwendag, ja. Dus, uh, Daar dachten we ook een beetje aan. Nee, maar het was, uh, we, hebben, we hebben keihard gewerkt. En uh, wat je zegt, een punt was toch wel het maximaal haalbaar. En, uh, wij gaan met een redelijk, redelijk goed gevoel terug de bus in, in ieder geval. Jullie kwamen ook stroef op gang, hè? Ja, heel, gewoon individueel matig. Uh, weinig die echt hun uh, niveau halen. De tweede helft vond ik dat beter. Was er was ook meer strijd in de wedstrijd. Maar de eerste was uh, ja, gewoon individueel matig. En dan, dan wordt het sowieso uh, moeilijk. En dan zie je de tweede helft, spelen we individueel wat beter. Maar dan blijft het alsnog een moeilijke wedstrijd. Maar toen was het wel wat meer een strijd in ieder geval. Je zegt af en toe was het vrouwen en kinderen eerst. Het was inderdaad af en toe heel erg rommelig. Daar kwam ook dat doel van Groningen uit Voort. Ja, dat was... Uh... Ja, typerend voor, uh, voor heel veel situaties vandaag. Heel rommelig en uh, kwamen er moeilijk uit. Ik denk ook Groningen had er ook last van. Die, uh, ja, die speelde ook niet geweldig, maar uh, ja, zo'n wedstrijd was het wel. Het was heel veel strijd en uh, ja, Groningen toch, wat, uh, toch, toch iets beter vandaag, denk ik. En gelukkig maar dat jullie zo'n handig mannetje voorin hebben lopen. Zo'n invalletje, die een, uh, weet hoe je een penalty moet versieren. Ja, mij, het was wel een penalty volgens mij, toch? Ja, nou ja, goed. Uh, dat doet hij goed, zijn we blij mee en... Uh, ja, goed, ik denk. ja, goed, ik kreeg Geel Bunnet, Dat was ook wel terecht. Maar we zijn heel blij met, uh, met Elsen wat dat betreft. En ook met Buis. En ook blij met één punt? Ja, blij met een punt. Absoluut. Uh, ja, we hebben toch drie uur in de bus gezeten heen en uh, straks weer drie uur terug. Dus dan ga je niet uh, teleurgesteld uh, weer naar Breda in ieder geval. Wat ga je doen in die drie uur? Ja, <laughs> ik heb een kussentje meegenomen, dus uh, misschien ga ik even mijn ogen dicht doen. Het is vaak lastig na een wedstrijd. Ja. Misschien ligt hij dus nu wel lekker te pitten in de bus, Kees Luiks van Nak. Of hij luistert gewoon naar Langs de Lijn. Uh, nu doorpraten met de trainer van Groningen. De eerste is geplaagde trainer Robert Maaskant. Robert, dit punt zal je weinig vreugde schenken, denk ik. Nee, ik vind dat wij meer verdiend hebben. Ik vind dat we meer een deel van de wedstrijd de bovenliggende partij zijn geweest. Uh, ja, dan ben je iets teleurstellend dat je dan uh, gelijk speelt. Gemiddeld heb je dit seizoen net geen goal per wedstrijd. Nekt dat je een beetje? Het gebrek aan scoringskracht? Ja, uiteraard. We luisteren, er zijn, uh, er zijn spelers bij dit seizoen in de Eredivisie die meer goals gemaakt hebben in een eentje dan wij met de hele ploeg. En uh, ja, dan moet het ook een keer een beetje meezitten. Ik zit heel toevallig in mijn ooghoek, zie ik nu de situatie met Goedelje en Zeefuik. Ja, aan de ene kant valt de strafschop op en aan de andere kant geeft hij hem niet. Ja, dan is de wedstrijd beslist. Uh, ja, ik wil er nog wel aan toevoegen. Er was ook nog een situatie in eerste helft met De Leo. Uh, misschien ook wel twijfelachtig. Uh, hij geeft hem aan de andere kant wel. Uh, ja, misschien wil je niks zeggen over de Het is wel een beslissend moment. Nou, ik wil niks zeggen over de scheidsrechten. Het fluit op zich. Het fluit hier redelijk mannelijk vandaag. Nou, dat hou ik wel van. Uh, maar ja, dat kost je punten. Zo simpel is het. En uh, nogmaals, ik vond ons vandaag gewoon duidelijk de betere ploeg. Maar vind je het echt een foute beslissing? Of is het een interpretatieverschil? Nee, nou, dat is een en daar hou je het bij. Ja. Toch een 1-1 tegen NAC. Als je zoveel kansen creëert... en NAC stelt er misschien twee of drie mogelijkheden tegenover... waar ligt het dan aan? Nou ja, goed, wat je net al aangeeft. We hebben weinig spelers met een groot scorend vermogen natuurlijk. Ja, maar je hebt daarvoor in zeven uitlopen. Die, die is goed in het duel. Die komt er een aantal keren ook voor de keeper. En dan gaat het mis. Ja, nee, maar goed, dat is precies. Gennaro uh, speelde gewoon een goede wedstrijd. Alleen uh, het is niet een doelpunt te maken. Michael de Leeuw wel, want die is dan niet in de, in de positie gekomen vandaag, of bijna niet. Uh, maar dat is, dat is natuurlijk wel een gegeven. Dat je. Uh, ja, kijk even bijvoorbeeld naar Herenveen met Sven Bokelson. Die heeft er geloof ik 18 in liggen, 19. Uh, ja, uh, ja dat, dat was een stukje makkelijker geweest. Maar. Uh, ja, dat weten we het hele seizoen al. Dat we daar uh, veel kansen moeten creëren om tot doelpunten te komen. En daar was ik erg blij met dat, uh, dat we 1-0 maken. Alleen krijg je dan uh, ja, een lichtgegeven strafschop uh, tegen. En dan uh, moet je weer opnieuw beginnen. En dan blijft het dus bij 1-1 bij Groningen. Nou, Robert Maaskant was dat trainer van Groningen. Dat was vanavond... Nu naar voren kijken, naar morgen vooral. Uh, want dat is op het papier de meest interessante wedstrijd in de Eredivisie. Nummer vijf tegen nummer vier, Twente Vitesse. De ploeg het NC heeft een roerige tijd achter de rug. De grootste slachtoffer van de slechte prestaties was de coach Steve McLaren. Hij vloog eruit. En vervolgens was het aan Alfred Schreuder om het roer over te nemen. Rob Fleur vroeg aan Schreuder of hij na een week werken andere inzichten heeft gekregen over de situatie bij Twente niet veel andere inzichten. Ik heb wel het gevoel dat de groep wat, wat rustiger oogt, dat er, dat er wat meer rust is in het spel. En dat, dat hopen we zondag terug te zien. Hoeveel anders is het Twente van Alfred Greuder ten opzichte van het Twente van Steve McClellan? Nou goed, ik denk dat je hebt kunnen zien dat het niet veel anders is. Nee, dat is gewoon zo. En, we, en de spelers over het algemeen, de opstelling was exact hetzelfde bijna als dat we geëindigd waren bij Heerenveen. Uh, Nogmaals, in, in detail probeer je altijd iets anders dingen aan te geven aan de spelers. Omdat je altijd anders denkt over voetbal. Maar uh, wij zullen nu langzamerhand toe moeten groeien naar een vast team. En daar zijn ook uh, blessures, uh, uh, is daar ook een onderdeel van. Als de jongens weer fit worden, uh, zoals Charlie of Bjerland, dan heb je weer meer keuze en uh, Rosales. Maar uh, aan de andere kant uh, heb ik ook veel vertrouwen in de andere jongens. Maar nou goed, dan heb je blessures en dan moet je disciplinair optreden naar Douglas toe. Dan moet je weer wijzigen. Nou ja, dat is ook zo. Wij maken afspraken met elkaar. En uh, wat ik vind wat, wat je hoort te doen voor je vak. En dan uh, zijn dat dingen, op een gegeven moment moet je ingrijpen. En dan uh, helaas heb ik dat moeten doen. Ik heb daar geen moeite mee, omdat ik vind nee, dat het heel dus, normaal is. Dus het is niet helaas, je hebt gewoon gedaan wat je moest doen. Ja, nou ja het is nooit leuk om een jongen zeg maar, uit de selectie uh, te zetten voor, voor deze wedstrijd. Maar uh, ja, dat is je taak en je plicht en dan doe je dat. hè? Er staat op vier punten van jullie. Ja. Ja. Ook een oud werkgever van je kan nog heel vervelend worden. Nee, tuurlijk. Je hebt, uh, iedereen weet dat Vitesse een hele goede ploeg is. En dat het heel goed in elkaar zit met een, een hele goede coach. Met een hele goede spits. Met, uh, met Theo Jansen. Ja, dat is gewoon zo. Dat weet je. Maar goed, dat is toch helemaal niet erg. Als je eenmaal wint. Ja, het is een, uh, misschien een open deur in trappen, maar je staat leek boven. Nou, dat, dat zeg ik niet, maar uh, ik, ik, ik denk dat het een, een wel een hele goede boost zou geven. En uh, een overwinning, uh, uh, ja, dan staan we nog steeds maar op één punt. Dus dan moeten we er nog steeds overheen, maar eerst moeten we zorgen dat we, dat we goed gaan spelen. Dat is hard, hard nodig. Ja, absoluut, daar ben ik het mee eens. Alfred Scheuder, dus de interimtrainer van de FC Twente. Ik zei dat die wedstrijd morgen was, maar die is pas zondag. Twente-Vitesse, sterk nog, het is de laatste wedstrijd uit deze speelronde. Zondag namelijk half vijf. En morgenavond, dat zeker, speelt koploper PSV. De op papier lastige uitwedstrijd tegen Heerenveen. De vliezen draaien niet geweldig, maar ja, er lijkt van alles mogelijk natuurlijk in deze competitie. PSV-trainer Dick Advocaat is dan ook op zijn hoede. Joep Schreuder was vandaag in Eindhoven en vroeg een advocaat hoe hij de vaderlandse competitie zou typeren. Leuk, naïef. Soms is het heel leuk, soms is het naïef. En uh, als je nu ziet dat bij Feyenoord door allerlei omstandigheden een aantal jonge spelers door, doorbreken, is dat leuk. Ja, is dat goed. Dat is hetzelfde geldt voor, uh, voor, voor andere ploegen. En, uh, ik denk nog steeds dat uh, Nederland zelf al een zeer goed elftal heeft. En uh, nu ook weer met, met een aantal gro groot aantal jongere spelers. Dus uh, ik ben daar niet zo bang voor. Dat credo, hè, dat jij uitstraalt van winnen, punten, resultaat. Heb jij het idee dat dat aankomt in Nederland? Ja, ik denk dat iedere trainer die uitstraling heeft. Nou, nee. Sommigen willen ook mooi voetballen. Nou, uh, je kunt natuurlijk niet van PSV zeggen dat ze niet mooi gevoetbald hebben als je, als je zoveel koos al hebt gemaakt. Als er één ploeg is, en ze proberen het altijd weer naar een andere ploeg te Als er één ploeg is die aanvallend voetbal speelt, is het PSV. Ondanks maar... al dat gemoor van die andere trainers om het naar hun eigen clubje te... Nee, PSV speelt aanvallend voetbal. Ja. En er zitten we moeilijke wedstrijden ook tussen. Dat is duidelijk. Maar er wordt ook gemorst door af en toe supporters. Algemene waardering ontbreekt een beetje. Niet iedereen is lovend. Weinig spelers in Oranje... Maar we staan wel bovenaan. Nou, daar gaat het dus allemaal om. Ja, maar daar gaat het toch altijd om? Je kunt toch niet zeggen als je bij, uh, bij die topclubs werkt... dat je niet kampioen wil worden? Uh, Nogmaals dat gelul daarover. Nou, nog een je week... moet toch gewoon zeggen dat je kampioen wil worden? Ten koste van alles? Uh, het gaat altijd ten koste van alles. Nou, over een week of acht... sta je misschien op het stadhuisplein met die schaal. Ja. Heb je al eens eerder gedaan. Uh, welke voldoening zou dan het grootst zijn van jou bij PSV? Wat ben je trots op dan? Nou, Trots op dat het uh, tot nu toe een, uh, een, een vrij moeilijk zoon is... in de zin van dat we een groot aantal eerste elftal spelers... Een, uh, een lange tijd niet tot onze beschikking hebben gehad. En nogmaals één of twee spelers kan je wel opvangen. Maar je groep, als er vier of vijf spelers regelmatig wegvallen een aantal maanden... dan wordt je groep er niet sterker door. Het grote voordeel zou nu kunnen zijn dat er een, een groot aantal terugkomen... Dus, nogmaals, spelers die spelen, die, die kijken ook naar de bank als ze minder draaien. En dan weten ze dat ze toch een stapje meer moeten doen, want anders gaan ze eruit. Dus, dus dat, dat kan een voordeel voor ons zijn. Ik wil nog één ding over dat sympathie. Je ziet dat Feyenoord met die jonge spelers heeft het sympathie. Dat is logisch. Afgelopen jaren AZ en Twente als regionale clubs waren de beste van het land. Dat vond iedereen leuk. Ajax twee keer, oprechte blijheid. De, die gunfactor, die is er niet bij PSV. Dat is toch jammer. Wat zeg je? Dat is dan jammer, dat is altijd zo geweest. Daar kunnen we weer een heel lang verhaal over brengen. Maar dat is al vanaf de tijd van Vergelder en Willy van der Kuilen... was het ook geen gunfactor naar, naar PSV. Omdat daar Philips achter zat. Er is helemaal niets, niets veranderd. Het is nog precies hetzelfde. En dat maakt jou niks uit? Mij niet. En ik, het moet PSV ook helemaal niets uitmaken. Schaal omhoog, titel, kampioen. Juist. Dan geef je iedereen een hand en wens je iedereen succes. Juist. Dan ga je op vakantie? Ga ik op vakantie. Heb je jou geboekt? <laughs> nee. Wordt het een bungalowpark of zo? Of, uh... Nou, zoiets ja. Wordt het een cruise of zo voor een half jaar? Dat je... Nee, zo lang heb ik geen tijd. <laughs> nee, dikke advocaat. van PSV, morgenavond kwart voor zeven begint het daar uh, in Friesland. En uh, alle wedstrijden zijn natuurlijk live te volgen dit weekend via NOS langs de lijn. Voor Willem 2 lijkt het duel met VVV. Morgenavond in Tilburg. Cruciaal om de lijfsbehoud in de Eredivisie uh, te, ste, veilig te stellen. Mirum 2 staat maar liefst acht punten achter op de ploeg uit Venlo. Ja, en bij Nieuwe Nederland gelooft echt niemand meer in handhaving. Mirum 2 kent na de verrassende promotie van afgelopen zomer een rampseizoen. De Tilburgers wonnen pas twee duels, maakten de minste doelpunten... en kregen de meeste goals tegen. Verslaggever Ragnar Niemeyer praat aan de vooravond van de wedstrijd van het jaar... met verdediger Jordens Peters en trainer Jurgen Streppel. Twente. Alleen komt die op naam van een speler van Willem II. Ik denk dat het Haastroep is die de bal als laatste raakt. Voorzet vanaf de rechterkant van Willem Jansen. Geen Twente-speler in de buurt. Wel teruglopende Willem II-verdedigers. Dan moeten we even kijken of het inderdaad... Ja, die is Haastroep die de bal als laatste raakt. En zijn eigen doelman verrast. 6-2, dit 20. 20. Het, is, het is heel frustrerend als, als spelergroep zijn en als trainer zijn. En, en dus als, als club zijn. Dat, dat, dan is het de linker verdediger, dan is het de rechter verdediger. dan is het de rechtsbuiten of dan is het de keeper die, die foutjes maakt. Ja, en, die, en die stabiliteit die, ja, die, die is er op dit moment niet. En ja, dat is misschien ook wel een, een, een stukje niveau. Maar goed, daar mogen wij ons nooit bij neerleggen, vind ik. De wedstrijd tegen VVV is natuurlijk voor ons van cruciaal belang. En als we die verliezen, staan we op 11 punten met een minder doelsaldo. Ja, dat, dan, dan, dan, dan wordt het nog lastiger dan, dan, dan dat het al is. Nou, Zo eerlijk moeten we zijn. Dus, uh, volgens mij is het een uitverkocht huis hier uh, zaterdag in Tilburg. De mensen geloven erin. Nou, wij geloven erin. Dus uh, ja, misschien is uh, de ontsnapping uh, des te mooi. We moeten deze wedstrijd winnen en dan deel je ze ook gelijk een, een directe tik uit. Uh, je merkt wel dat deze wedstrijd natuurlijk heel erg leeft. En uh, we hebben ook naar deze maand uitgekeken met alle directe concurrenten. Alleen onze voorbereiding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 En nu zijn de rapen gaar, die zijn heel gaar, want 1-1 uh, dat wordt absoluut... In elke wedstrijd hebben wij mogelijkheden gehad en we zijn nog in geen, geen wedstrijd, uh, afgezien van Utrecht en, en de tweede helft Twente thuis, zijn we weggespeeld. Dus, dus dat is wel een groot compliment, alleen ja, wij zijn een beetje uh, uh, het slachtoffer van ons eigen succes geworden, wij... wij uh, wij hadden eigenlijk dit jaar moeten promoveren. Dan hadden we inderdaad, zoals dat zo mooi heet, door kunnen selecteren. We lopen dan een, een contract op 13 af. en uh, Dat was voor deze club prima geweest. Hetzelfde nu, als wij erin zouden blijven... dan, ja, dan kunnen wij een helftal uh, daar neerzetten. Dan kunnen we inderdaad uh, door selecteren. Ja, wat eigenlijk in mijn optiek uh, in de Eredivisie uh, mee kan gaan spelen. En, en, en ze is niet eens of de, om de playoffplaatsen mee hoeft, uh, te doen. Dus. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik... Uh... Ja, dat, dat, je, dat je wel. Uh, dat je, ik ben niet gewend om zoveel uh, te verliezen in een seizoen. En uh, dat werkt na de wedstrijd wel hoor. Want dan, dan merk ik gewoon dat ik het weekend er wel echt uh, ziek van kan zijn. En dat kun je natuurlijk wel van je afzetten. Want je hebt natuurlijk ook nog gewoon uh, het, leven, het leven thuis. Alleen, uh, alleen ja, ik moet zeggen dat, dat, dat je er dan wel echt twee dagen uh, dat je er wel ziek van bent. En dan, waar ik vroeger altijd uh, met mijn bord op schoot stuur, spot zat te kijken, sla ik het nou wel eens over als ik. Uh, als ik heel teleurgesteld ben, dus daar merk ik het dan wel. Maar zodra we dan weer gaan trainen, dan, uh, dan is iedereen eigenlijk weer positief. En we proberen echt zo snel mogelijk naar de volgende wedstrijd te kijken. En ik denk dat dat tot nu toe ook heel goed is. En dat gaat ons hopelijk nog meer punt opleveren. Ja, is dit al de beslissing? Dat is de vraag. De tweede treffer binnen een minuut of tien van Tony Villena. Een hele mooie en Feyenoord leidt met 3-1. Het ging zo snel eventjes. Willem 2 viel aan. Feyenoord nam over... En binnen drie, vier balcontacten via Boetius aan de linkerkant wordt Vilena genomen. Die scoort in de lange hoek. En Feyenoord leidt met... Nee, dat zeggen al jouw collega's die hier dan zijn. Die, uh, die zeggen dan allemaal van. Uh, nou, met, inderdaad, met de beleving en de passie en, de, en het plezier. Is er niets, is niets mis mee. En nou, daar hebben wij wel vanaf. Uh... Dag één opgehamerd, dat, uh, dat dat onze basis moet zijn om, uh, om, uh, om resultaten te boeken. En uh, daar houden de jongens zich uh, fantastisch aan en, en, en, en die genieten ook elke dag. Het weer werkt ook wel een beetje mee. Um, maar nee, dat klopt, daar is helemaal niks mis mee. Daar, uh, daar ben ik zeer tevreden over. Ik heb aan het begin van de zin ook gesproken en, en we wisten natuurlijk dat je een van de degradatiekandidaten bent. En dan, dan is het heel onverstandig, denk ik, om, om in de stress te raken als het ook daadwerkelijk... Zo uitpak. Je hoopt natuurlijk altijd op een beter scenario. Maar ja, nu, nu staan we hier en dan moet je niet uh, andere dingen gaan doen. En ik denk dat hij de, de club en de spelersgroep daar, daar heel goed in uh, vertegenwoordigt. En uitstraalt naar buiten dat wij uh, ons niet meteen gek laten maken. Geholpen erg, moet ik zeggen hoor, door, uh, door het publiek hier dat heel, uh, heel positief ons steunt. We zijn hier echt al uh, een keer of uh, zes, zeven met applaus van het veld gegaan terwijl we niet uh, de drie punten hadden. Dus dat is aan de ene kant waardering voor ons spel. Ze dus zien dat wij er alles aan doen. En aan de andere kant uh, geeft het aan dat deze club precies weet uh, hoe de situatie is. Morgenavond in Tilburg dus. Willem 2, VVV en uh, echt degradatieduel. Er is uh, gevoetbald natuurlijk in de UPL League. Ik geef u de uitslagen. Eindhoven, Fortuna, Zittard 0-3. FC Os, Sparta, Rotterdam 1-1. Een gelijkspel dus voor de koploper. Excelsior, Almere City 5-0. De Bos, Veendam 4-1. Telstar, Kambuur 1-1. MVV Maastricht, Helmelsport 2-3. En de Bezichtenaren stonden eerst nog voor met 2-0. En zien dus Sparta alsnog uitlopen. De Graafschap Volendam 0-2 en Emmer Goat Eagles 2-0. Ik zei het al, uh, Sparta loopt dus uit ondanks dat gelijke spel. Sparta eerste met 49 punten uit 24 wedstrijden. Volendam tweede met 45 punten uit 25 wedstrijden. Helmelsport 45 punten uit 25 wedstrijden. En MVV is nu vierde met 44 punten uit 24 wedstrijden. Hebben dus nog een wedstrijd te goed. En kunnen dus weer de Messichtenaren over Volendam en Helmelsport heen gaan. Vijfde staat de graafschap. Met 39 uit 25. Uh, onderin uh, is het nou, wat minder spannend. Almere City 15e met 22 uit 25. En Excelsior en Eindhoven staan 16e en 17e met 19 en 14 punten. Einde van langs de lijn. Morgen zijn we er weer. Half vijf in de sportvorm. Robert Meder zit dan op deze plek. Te gast zijn Kees Jonkind. Hij maakte het dopinginterview met Michael Bogert. zegt, Mario Ende is er ook. En vaste gast Tom Boot schuift aan. Zo meteen het journaal en daarna natuurlijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door John Jansen van Galen. Veel plezier erbij en nog een fijne avond en een mooi weekend natuurlijk. Dag. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Claudia de die heeft een voorstelling en die heet Alleen. En ze komt alleen bij ons langs. Iedere nacht van 12 tot 1... Ze is cabaretière, presentatrice, radiomaker... een vrouw met vele talenten en vele kanten. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Ja, ik wil natuurlijk al die kanten onderzoeken. De Overnachting, morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Expert is 45 jaar en dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Philips 32 inch 100 Hz Smart TV in ultradun design van 449 voor slechts 322 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Expert begrijpt het. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl.